9 uur Herman Vriend met het NOS-journaal. In de grote steden is nacht relatief rustig verlopen. In Den Haag is de politie tevreden over het verloop van Live I Live... zoals de Koninginnennacht voortaan heet. Er waren nauwelijks meer incidenten dan op normale uitgaansavonden. Na afloop werden dertig mensen opgepakt, onder meer vanwege vechtpartijen. De politie in Amsterdam spreekt van een gezellige drukte. Daar zijn vannacht een kleine honderd mensen opgepakt. Ook in Utrecht verliep het feest relatief rustig... Daar begon de vrijmarkt traditioneel al om zes uur s'avonds. Het leek volgens de politie wat minder druk dan vorig jaar... toen zo'n 200.000 mensen de Utrechtse vrijmarkt bezochten. De politie in Urk heeft vannacht een charge uitgevoerd... bij het huis van de burgemeester. Zo'n 150 jongeren werden daar weggejaagd. In Urk gaan jongeren altijd in de koninginnennacht... na een avond drinken de straat op met scooters, vaak zonder uitlaat. Vanwege de overlast had de burgemeester de jongeren gewaarschuwd... en extra alcoholcontroles aangekondigd. Rond vijf uur vanochtend trok de groep jongeren naar het huis van de burgemeester. Politie en ME veegden uiteindelijk de straat bij het huis schoon. Daarbij zouden ook jongeren zijn geslagen omdat ze bleven zitten. Rond zeven uur was het weer rustig in Urk. Vliegtuigen van de NAVO hebben in Tripoli regeringsgebouwen aangevallen... op het moment dat de Libische leider Gaddafi een televisietoespraak hield. In het gebombardeerde complex is een televisiestudio, maar die werd niet geraakt...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 Doe mee en maak kans op de dagprijs. Toegang is gratis. Meer informatie vindt u op militaireluchtvaartmuseum.nl Of breng dit voorjaar een bezoek aan het Frans Hals Museum. Midden in het historische hart van Haarlem kunt u genieten van topstukken van Frans Hals en andere meesterschilders uit de Gouden Eeuw. Kijk voor informatie over tentoonstellingen en gratis rondleidingen op franshalsmuseum.nl Ga in de meevakantie naar het Tropenmuseum Junior in Amsterdam, waar je dagelijks mee op China-tour kan. Maak dumplings in het restaurant Draak in de Wolken en krijg les in kalligrafie of kung fu. De tentoonstelling Chi van China is voor iedereen tussen 6 en 13 jaar. Voor meer informatie tropenmuseumjunior.nl en vergeet niet te reserveren.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 Dit is Radio 1. MUZIEK Koninginnedag op 1. Voor wie had zomaar mee nog? Voor alle prinsessen en voor de koningin. Rechtstreeks vanuit Limburg. Radio 1 is toch Obi Live met de stadje Toor. Mieke van der Wey en Kees Boonman. Ja, hartelijk... Hartelijk welkom bij Radio 1, op deze Koninginnedag 2011 vanuit Huis Broekmeulen. Een heel mooi oud pand in het witte stadje Torn, waar u zometeen nog van alles over hoort van de Stadsgids, want die zit al bij ons aan tafel. Verder, uh, nou ja, misschien moet u eerst even weten dat we geen, zoals uh, zo hebben, geen Kamerbreed, geen Argos, maar dus een gemeenschappelijk programma van Radio 1 natuurlijk vanwege Koninginnedag. We zijn hier in Torn neergestreken. Renildes van Ditshuizen zit aan tafel. Historica en onze extra speciale koninklijke Radio 1 Hofdame gedurende deze hele ochtend. Verder het hoofd van de Tornse stadsgister, Tony Joosen die u een korte geschiedenisles van dit bijzondere stadje geeft, en publicist Bas Heijnen. Met hem praten wij onder meer over de rol die het Koningshuis speelt in de Nederlandse identiteit. Maar ook nog over een hoop andere dingen. Ja, en uiteraard blijven we natuurlijk niet alleen binnen, want buiten gebeurt het allemaal. De verslaggevers van de NOS zijn daar. Jong Wielaert, jij zit, als het goed is, uh, in de stoet van de koningin. De koningin is er nog niet, en jij bent er wel of ook nog niet? Ik ben uh, alvast midden in Torren. Uh, we zijn daar straks langs het uh, partycentrum gereden. Met uh, de pestbus waar straks de koninklijke familie uh, zal landen. Ze zijn uh, gewoon, ze gewoon thuis geslapen. Ja. Anders dan jullie niet in Torren. Ja. Landen zeg je. Hoe komen ze hier eigenlijk? Met helikopters komen ze aan bij dat partycentrum. Dus in een oude boerderij. Oh. De grote heggen. Naast, Ja. Uh, dat is even, even buiten uh, de stadsgrens van yeah. Torren. Eh, ik ben er nu middenin. Ik sta uh, bij een, een grote, prachtige, witte koppeltent... waar de koninklijke harmonie van Torren alvast is neergestreken. En wat, uh, uh, wat aan het inspelen is. Misschien dat je het zometeen nog meekrijgt. De dirigent uh, zet ze allemaal weer klaar. Maar uh, bijzonder, uh, bizar eigenlijk, is wat er zich omheen afspeelt... Mannen in burger met allerlei veiligheidsmateriaal bij zich. Ze stonden dit te poken in de oude putten hier van Toren. Ze lopen rond met spiegeltjes. Er zijn honden die aan bloembakken hebben gesnuffeld. En ik heb zojuist die bondcheck echt zo ver zien komen... dat ze werkelijk ook onder de tapinstallaties hier naast de muziektent hebben gekeken. Maar niks gevonden, gelukkig. Niks gevonden, maar het geeft wel aan op welk niveau van beveiliging het zich op dit moment allemaal afspeelt. Oké, okay, nou Jeroen, uh, wij horen jou de hele ochtend uiteraard in het kuulzog uh, van de majesteit, maar ook uh, in toren is Mark Hamer. Mark, waar loop jij? Nou, eigenlijk nog heel dicht bij uh, waar, waar jullie binnen zitten ben ik uh, eigenlijk voor de deur even gaan staan. En uh, ja, hier, uh, wat jullie uit het raam al een beetje kunnen zien, uh, de mensen beginnen zo om, uh, om, om de dranghekken heen te staan. Nog niet heel erg druk, dat zei ik dan straks al in het Radio 1 Journaal. Ik heb zojuist iemand van de organisatie uh, heel kort gesproken die zei ja, de treinen zijn onderweg, de mensen komen eraan. Maar ze moeten het ook een beetje door torn heen uh, verdelen. Dus en waar we nu staan is eigenlijk wel een beetje aan het einde van uh, de, de ronde die, uh, die gemaakt uh, gaat worden door de in. Maar er staan mensen wel al helemaal klaar. Twee heren. Eh, ik moet even zeggen, heren, ze ziet er identiek uit. Een cakey broek aan, bruine ja. leren schoenen. Alleen hebben ze wel vandaag, de ene heeft een blauwe trui aan de andere heeft een rode trui aan Dat is dan wel weer handig. Het oranje zit eronder. En het oranje zit eronder, heel goed. U staat mooi vooraan. Ja, ja we waren ook al vroeg hier. We, Hoe laat? Zijn om, uh, we zijn om vijf uur opgestaan en we waren om uh, kwart over zes hier. Zoiets. En dan staat hier in en uh, ziet u dat het eigenlijk niet nodig was? Nou, dat weet ik niet. Het kan best nog een beetje drukker worden vandaag. Dat denk ik wel, ja. Dat hoop ik tenminste. Waar komt u vandaan? Wij komen uit Hechten en dat ligt bij Roermond. Aha, wel een echte Limburger? Uh, jawel, in, in, in ieder geval, ja. ja, ja, ja. Want hoe, hoe ontvangen de Limburgers de koningin? Ik denk uh, uh, heel enthousiast. Uh, daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd, ja, ja. Maar ik sprak ook bij heel veel mensen, juist vanuit de rest van het land, die hier naartoe komen. Ja, maar... zo'n warm hart hebben de Limburgers niet voor de, voor de koningin. Oh, ben ik, nou, ik denk dat dat wel zo is. Oh, maar ja, het, uh, het is natuurlijk een feest dat één keer in het jaar gevierd wordt. En dan uh, komen mensen uit het hele land naar de plaats waar Koninginnedag gevierd wordt. En dat is maar goed ook. Dat moeten we zo houden. Heeft u de koningin vaker gezien? Nee, nog nooit. En daarom nog nooit. staan we ook hier. Nou, okay. Over binnen een, een uurtje, twee ja, uurtjes. Dan en dan moet ze nou hoeveel meter... Nou, hooguit vijf meter bij u vandaag gaat ze lopen. Ah, ah, ideaal. Oké, okay, nou Mark, uh, wij horen jou uiteraard ook straks uitgebreid. Klein dingetje nog. Vind jij die keitjes hier in Toren ook zo verraderlijk qua lopen? Ja, ja en ik, ik heb gehoord uh, dat de prinsessen zijn gewaarschuwd per brief... dat ze met hun schoenen er rekening mee moeten houden. Mm. Dat ze geen naaldhakjes aan moeten. Ik zag het gisteren ook. Ik dacht, nou, dat, dat wordt niks voor de koningin. Nee, dus nou, ik schat platte schoenen in eigenlijk. Bij nou, de... wij gaan daar uh, geld op inzetten. En we zullen straks zien hoe dat eruit ziet. Tot ja. later. We gaan zo, trouwens zometeen later in de uitzending ook uitgebreid aandacht besteden... aan wat de koningin aan heeft en wat de prinsessen dragen. Want dat is natuurlijk ook altijd wel weer heel erg leuk om, uh, om het daarover te hebben. We zijn weer terug aan de tafel hier in huis Broekmeulen in het hartje van Thorn. Uh, ik zei het al, uh, hoofd van de Thornse stadsgidsen gidsen Tony Joossen zit hier. Hartelijk welkom, meneer Joossen. Dank u wel. Ja, kunt u eens iets vertellen over het pand waar we zitten? Ja, het pand is natuurlijk schitterend, zoals u het had ja. kunnen zien om u heen. Grote zalen. Onvoorstelbaar eigenlijk dat het voor één priester was. Oh. Uh, waren priesters, maar dan van een iets uh, hoger niveau. Raadsheren voor de abdis in dit geval. En hij woonde hier helemaal alleen? Hij woonde hier, ja, met een... Uh, personeel, een, zeggen ze. een uh, personeel. <laughs> ja. Uh, u hebt al kunnen zien, er zijn zeker 26 bedden hier, althans de mogelijkheid Daar heb daarvoor. je het al. <laughs> ja. en, eh, het was een belangrijk manier voor Thorn. Zoals u hebt gezien hebben we een geuzachtige kerk ja. staan, ons, ons belangrijkste monument. En hij is de man die met de Fransen, zeg maar, heeft dat die kerk is blijven staan. Ja. Toen de Fransen hier kwamen werd eh, alles wat met de religie en de adel te maken had afgebroken... Ja. Alleen de kerk is bewaard gebleven. Ja, en dat, dat heeft ook iets te maken met die witte huisjes, hè? Want ja, iedereen zegt natuurlijk meteen als die toorn hoort... ha, het witte stadje, dat die ja. huizen wit zijn. Dat heeft eigenlijk helemaal niet zo'n hele uh, positieve reden, begreep ik. Ja, de, uh, zoals net al verteld ja. werd, uh, kwam het inderdaad door de armoede. Tja. Want uh, de helft van het dorp was uh, boer, had dus mooi te eten. En de andere helft van het dorp werkte voor het uh, stift. ja. Het klooster, zeg maar. Ja. En onder de kromstaf is het goed leven, dus die verdienden daar goed aan. Toen de dames vluchtten bij de komst van de Franse troepen... adellijk als het ware... Ja. was er natuurlijk geen werkloosheidswet. Dus er was plotseling niets meer. Ja. En de Fransen hebben daar nog bovenop belasting gegeven... op de grootte van de ramen aan straatzijde. En dat is de reden waarom ze stenen nodig hadden... om die kleiner te maken of dicht te maken. De stenen die hebben ze nou gejat bij de afbraak van het klooster. Ja. En, en om je... dat te camoufleren is het allemaal wit geschilderd? Oké, okay, en u zei onder de kromstaf is het goed leven. Niet iedereen is katholiek aangelegd. Wat betekent dat precies? Onder kromstaf is het ah, goed leven? Ja, de kromst, onder de kromstaf, dat is een mooie uitdrukking natuurlijk. De kromstaf geeft aan, een bischop heeft een kromstaf... maar een abt of een abdis ook. Ja. Okay. En Nildes van, van Ditshuizen. Uh, gisteren zijn we oversteld met fantastische beelden... Uh, van het uh, koninklijke huwelijk in Engeland... Uh, Bent u niet bang dat deze koninginnedag een beetje flets gaat afsteken... vergeleken bij de grandeur van gisteren? Oh nee, helemaal niet, want en? er is natuurlijk een groot verschil. Wat, wat we gisteren zagen was een, een, een zaak van de staat, hè, van, de, van, van het Groot-Brittannië zelf. En ook koninginnedag is bij uitstek een, een feest van het volk. Gisteren was het een feest van de staat daar. Bij de Prinsjesdag ook als feest van de staat. Dat is onze hele ceremonieel, eigenlijk ook heel mooi, net als in Engeland gisteren. En dit is de dag van het volk en dat is een hele andere achtergrond en bedoeling. Dat is bedoeld om de verbondenheid te tonen. Van de Nederlanders met elkaar, onze eenheid, de continuïteit. Dus dat heeft een hele andere bedoeling. Dus dat is hartstikke leuk. Alhoewel ja, ik wel het idee had gisteren dat dat volk daar ook echt wel een, een groot aandeel in had. Ja, maar en, die, die juichen. Ja, die juichen dus de, ja. eigenlijk zichzelf toe, namelijk onze staat. Ja. Wij, het vertegenwoordigt het hele land. Dus wij, Groot-Brittannië, wat hebben wij? Een fantastische staat met deze al duizend jaar de traditie. Dus dat is toch een andere insteek. Ja. Uh, wat zou de koningin op dit moment nu doen, denkt u? Nu? Nou, misschien kleedt ze zich aan, dat weet ik. Geen idee. Kijkt of... Zo laat? Nou ja, weet ik veel. Kijk ze of de schoenen goed zitten, geen idee. Of misschien drinkt ze nog een kopje thee. Ja. Of leest ze nog wat stukken? Dat zou ook nog kunnen. Want ze is natuurlijk heel erg perfectionistisch. Het zou best zijn dat ze nog even voorbereid... nog even het programma goed inziet. Of bijvoorbeeld de kranten, de ochtendkranten bekijkt. Nou ja, dat zal ze ook ongetwijfeld doen. Dus ze heeft misschien ook wel vanaf zeven uur zitten lezen. Ja, dat, ik kijk niet in haar... Uh... Boudoir. Ja, en daar ziet ze dan bijvoorbeeld een groot verhaal over haar zoon... in NRC Handelsblad bijvoorbeeld, waar staat dat hij uh, nog steeds heel lang moet wachten. Ja, dat, uh, en wat, denk, wat denkt ze dan, denkt u? Ik denk ja dat dat jongen, dat is zo. Ik denk dat ze er een beetje moe van wordt. Want iedere keer, want net als wij allemaal zeggen, vlieg op, zeg maar. En, uh, uh, en dat weten we ook niet of ze lang moet wachten. Dat weet dus niemand, dat weet alleen maar zij. Hm. Dus dat kunnen we schrijven, kunnen we schrijven zo. Hij wacht nog maar een week of nog tien jaar, geen idee. Nou, er wordt natuurlijk wel gespeculeerd op het jaar 2013, omdat dat precies 200 jaar eh, na het begin van het koningschap zou zijn, ja. van de monarchie. zou ook kunnen, maar in Duitsland waren ze, want ik was ook mee naar Duitsland naar het staatsbezoek, werd allemaal als feit vastgesteld dat op 30 april vandaag zou ze haar aftreden bekend maken. Oh. Ja, aftreden bekendmaken. Er wordt van alles geroepen. Er werd gewoon vooruit gegaan. Het ik moest met... alles maar zeggen dat ik daar niks van <laughs> geloofde, maar ja. Dat werd er gewoon ja, gedeeld. Hoe lang maakt ze dat, denkt u, van tevoren bekend? Nou, dat is wel een aantal maanden tussendoor. Uh, ik bedoel, als het aankondigt, dan zit er daar pas een aantal maanden later... zal de inhuldiging plaatsvinden. Ja. Geen kroning, heel belangrijk. En uh, omdat je natuurlijk heel veel moet voorbereiden... dus een enorme militaire operatie, maar dan op hoog ceremonieel gebied. Hè. Dat is ja. ook een feest van de staat. Ja, en veel gasten komen, die, die moeten dan op z'n dag maar net vrij hebben... dus dan moet je wel een beetje tijdig aankomen. Nou, die maken wel vrij. Oef. En het is ook een nationale zaak, hè. dus er komen geen buitenland. Anders, Oké, okay, nou, ook aan tafel Bas Heijnen. Oh. Uh, goedemorgen. Uh, u heeft een, uh, net een boekje gepresenteerd, een boek gepresenteerd. Onder de titel Moeten wij van elkaar houden? Ja. Nou, om even mooi te beginnen ten aanzien van deze dag. Houden wij van de koningin en houdt de koningin van ons? Uh, ik denk dat dat wisselend is. Ik zei, dat zie je sowieso met het uh, geschiedenis van het Koningshuis. Dat dat, het is ook een soort uh, ja, uh, klankbord van de samenleving. Dus men projecteert er van alles op. En dat, soms kan het heel positief zijn en heel innig en verbonden. En soms is het uh, kil en afstandelijk en, uh, en vijandig. En ja. dat wisselt elkaar... Alt, heeft dat elkaar altijd een beetje af, afgewisseld. Uh, ik denk dat de laatste uh, tien jaar in stemmingen heel snel gewisseld is, zoals alles in Nederland. In welke fase zitten we nu, denkt u? Uh, nou, ik denk dat. Er de, de, de, de zijn natuurlijk allerlei voorstellen om het koningschap ceremonieel te maken. En je merkt dat aan, aan, uh, aan de onderzoeken: dat uh, de meerderheid. Uh, van, van men dacht dat men er wel klaar voor was, daar eigenlijk niet zoveel uh, in ziet. En ik denk dat dat een alge algemeen sentiment is. Dat mensen denken, ach, als het uh, goed gaat... Uh, moet je daar verder niks meer aan doen. En ik denk dat de mensen die daar dichtbij betrokken zijn zeggen... ja, maar ze heeft een informateur aangewezen die wij niet hadden gekozen. dus dat is allemaal... Maar ik denk dat dat in, in de algemene zin eigenlijk niet zo'n rol speelt. Nee. Dus ik denk, vind dat men, ik denk dat mensen het best goed vinden gaan. Ja. Gisteren stond er in de pers een, de uitslag van een enquête van Maurice de Hond. Daaruit bleek dat 60% van de Nederlanders niet bereid is om mee te betalen aan het Koningshuis. Ja, maar dat doen ze toch. Ja. Ik ben ook uh, heel, niet je... bereid om aan heel veel dingen mee te betalen, maar dat doe ik dan ook. Ja. En ik denk dat, als je dat zo vraagt, ja. dan krijgt mensen... Dus, ja, waarom van onze centen en dat vliegtuig, dat nemen ze veel te het is ook, Die vragen zijn ook wat dat betreft... Uh, ja, als je het zo stelt, zegt men dat. En als je het anders stelt, uh, ja. vindt u dat koningshuis moet verdwijnen? Zeggen ze nee. Oh. Ja. U vindt het dus een echte Maurice de Hond vraag? Uh, <laughs> <laughs> ja, dat kan ik eigenlijk wel zeggen. Ja, dat zijn altijd van die vragen waar je... Uh, ja. Ja, die nogal uh, uh, wat de Engelsen zeggen leading questions ja, zijn: hè? vragen ja. waarin eigenlijk wordt gevraagd om een bepaald antwoord. En dan ja. is zo'n meerderheid niet zo. En dan ja. 60% misschien nog vrij laag. Ja, precies, dus eigenlijk heeft hij het antwoord al, maar hij had er nog een paar vragen bij. Ja, dan. dat is denk ik wel redelijk uh, de geest van, uh, van de man. Ja. Ja. Maar en nog heel kort even: de koningin houdt ook van ons, denkt u? Nou ja, ik, ik, ik ben helemaal geen royalty-kenner... maar wat ik wel zie is dat die, die absolute professionele toewijding... dat is denk ik haar manier van uh, houden van. Het is niet iemand van de grote sentimentele gebaren hmm. van het spektakel. Het is iemand die, uh, denk ik, maar dat zal uh, misschien bevestigd worden... Die, als, die het gevoel niet. heeft, als ik mijn werk goed doe, dan zal dat gewaardeerd worden. Ja. Renilde van Ditshuizen, ja. zij vindt het echt leuk vandaag. een joepie... Ja. Nou ja, maar ze ziet haar koningschap echt als een roeping. Dus het is een opdracht om dat goed te doen. En daar doet ze dus enorm haar best voor. Nou, we hebben ook uh, muziek, ik uh, zei het al uh, aan het begin van de uitzending. G. Reinders, hij is zanger, uh, componist, uh, schrijver en niet in de laatste plaats geboren en getogen Limburger. En zijn band Southern Brass en G. zijn de hele ochtend bij ons uh, te gast. Ik, uh, hij zit hier in de kamer naast, maar ik kan hem niet zien. Uh, G., jij begint met blas muziek hè? Je ja. bekendste nummer. Ik zou zeggen, take it away, G. Ja. Ik had al twee meisjes gezien... met achterop allebei in een saxofoon. Witte blues, blauwboeks, m'n geel biezen... en pas gepoetste show. nog boeten het de deur... horde ik het geredeke tijd van een trompet Nog while hier drinken voor ons schat. De eerste stroot rook het van wie weg, en ik dacht: verrek, hier trekt nog in mijn soep. En de lege truit van die trombones trok ons nog uur over de stoep. Bij de kerk waren natuurlijk weer twee cafés aan een plein, en daar speelden van vaar heel fijn bloos muziek. Op een schone zondagmorgen, bloos muziek. Bloes me gem ver, met toeters en bellen een vooral vertellen. Zondagmorgen, bloos muziek, bloos. Geef ik een bloosbass voor het stevig fundament. Geef ik schuwen en zaksen voor de moeren van deze muziektent. Het vergulde komt weer door de bugels en trompet. van de zonnesomig mooie laatste Muziek was dit van G. Rijnders met zijn band G, kun je mee hier? Ja. Of kom je hier even naartoe? Ja. Dit is je bekendste nummer in de rest van Nederland. In ieder geval komt hij terug in de top 2000. Ben je blij dat de koningin naar jouw Limburg komt? Op zich vind ik wel leuk, ja begreep dat de Limburgers een beetje een dubbel ja, gevoel hebben bij het koningshuis of is dat nou we hebben een, wij weten, wij voelen ons niet helemaal 100% Nederlanders. ja dat is het van, dat is een beetje denk ik het probleem hier hoeveel procent wel uh, nou, Dat was hij een heer ja dat is een goeie uh, weet je wel, als je zegt dat we niet Nederlanders zijn wordt iedereen kwaad ja, maar als als zeker, zeker ja, vandaag je, maar als je, als je zegt van uh, als je vraagt voel je je Nederlander zeg je zeg nee hm. Toch in eerste, in eerste instantie Limburg. Ja, ja, ja. Maar we hoorden wel bij. Dus we moeten ja, echt moe. open. Nou ja, zie dat, dat, je ja. dat, dat, dat, nou ja, Die beide kanten die zitten erin, maar uh, was zij eigenlijk ooit eerder hier geweest? In, in, in Limburg, Niels, ja, weet je dat misschien? Ja, ze is volgens mij in IJsden geweest. Dus, oh. uh, en in Maastricht of zoiets. Of, daar in de, of, of, of Sittard of zo. Maar ja, helemaal ja. al twintig jaar geleden of zo. Ja, ze, of verdeeld... ze heeft natuurlijk Limburg al gehad. Ze heeft vooral ja. ze in dertig jaar nog niet in Limburg geweest. Ze had het zo erg. Ze verdeelt het mooi over de provincies altijd. Welke muzikanten heb je allemaal bij je? Oh, je moet ik de naam noemen. Nou, ik, ik, ik, er zitten een, een, een ja, de, oh, nou, uh, David Cuts uit Canada. Op oh. de, ja, we zijn internationaal. Leuk. Op de blaasbas. Uh, Sander Hendricks op de trombone. Cleo Simons op de, op de horen. Nando van Westrine en Ruud Visser op de trompetten. Oh, oh, nu word ik zenuwachtig, want we spelen voor het eerst met deze percussionist. Uh. Wie, wie het hij ook weer? Hij is weg, ze zijn weg. Ja, hij ja. nou, is nog een lange uitzending, toch? Ja, uh, ik, ik kom zal daar wel Ik dacht, de het de is wel, wel goed als, als we even die namen noemen. Ja, maar die, ga... die, die Canadees, die spreekt dus ook Limburgs, begrijp ik. Ja, die spreekt, die spreekt ontzettend goed. Ja, dat is ja. ongelooflijk. Als ja. je ja. ja. na de oorlog hier blijven halen. Nee, ja. oh, de ah. En het Nederlands Philharmonisch ah. Orkest. Uh, dit zijn echt, dit zijn echt top blazes, ja. Ja. Dit is, zijn de beste lippen van, van Nederland die hier. Ja. ja, maar je moet natuurlijk wel concurreren hier met de blaaskapellen van Thorne, hè? Maar in Mieke, je moet oh. nooit klaar zijn. Oh. Ja. Het zijn harmonieën. harmonieën. Ja. Oh, daar heb je dan. Ja, en dat. Ja. En ik ben, nou. Maar als ik dat mag zeggen, ik ben de enige man ter wereld die beide harmonieën van Toon op één CD heeft. Ja. Want die beide harmonieën die waren niet erg uh, uh, op elkaar gesteld, toch? Die harmonieën nou, die niet erg nee. dus, uh, het, Volgens mij gaat het steeds beter. En ik heb beide. Kijk, ik maakte een CD met allemaal Limburgse blaasorkesten. En mijn droom was bij de beide harmonieën van torm. Ja, maar, maar je, die ja, twee harmonieën, wat was daar nou mee? Kijk dat even toen, kort? Toe, toen ik op het conservatorium zat, zaten de jongens van de koninklijke aan één tafel. en de jongens van de kerkelijke aan de andere tafel. En blazers zijn de gezelligste mensen op het conservatorium. Weet je, die zijn veel gezelliger dan strijkers. Weet je, van blazers zijn de gezelligste, maar die zaten echt gescheiden. Ja, de bokken en de geiten. De bok en de geiten. Nou ja, maar die film van Haans daar ging daar toch ook over? Over twee fanfaren? Uh, ja, van vader. Ja, dat is een hele mooie documentaire ja. over, over die ja. twee harmonieën. Ja, en wat was nou de kern van dat verschil? Ja. Uh, ze zijn ooit samen geweest. In, in 18 zoveel is de ruzie geweest. Want de <coughs> koninklijke die wilden een frivolere weg inslaan. Nee, ze waren samen. Maar de pastoor vond dat ze te frivol werden. Ja, en toen zijn ja. de kerkelijke die hebben zich... Afgescheiden. Afgescheiden. <laughs> en waar, waar uiteen zich dat dan in, die frivoliteit? Het dansmuziek. Oh. De kerkelijke speelde alleen maar muziek voor in de kerk. En jij zei, ik ben trots, want ik heb ze beiden op één ja. cd gekregen. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ik heb allebei de voorzitters gebeld. En ik, zeg, ik heb gezegd, mijn droom is om u allebei op mijn cd te mogen begroeten. En op dezelfde dag belden ze allebei op dat ze het gingen doen. Dus ja. volgens mij hebben ze gewoon overlegd. Ja. En ze het... spelen spijt... hier ook eigenlijk, vandaag, allebei. Ja ja. Ja. Ja, ja. ja, ja. Maar niet tegelijkertijd, meneer Joze. dat weet u misschien. Ja, u zit ze dadelijk bij het binnenkomst. De ja. Royal Entry wordt gespeeld Antrada. Ja. ja. Door de kerkelijke. Ja. En zo zit een stukje verder een prachtige, u noemt het geloof ik, ger percussie. Allemaal met trots. Ja, ja, ja, ja, ja, Fantastisch stuk ja. voor de kraak. Huizen de Kraak, zit ziet u straks ook. Ja, geen Kraakhuis, hè? Nee, nee, nee, nee. Geen Kraakhuis, het oh, is niet. 1,3 miljoen. Uh. En uh, we hebben nog een mooi podium, buitenpodium, Adijhof. en daar speelt de Koninklijke. Oké. Okay. Nou, dus ze zijn er beide, beide aanwezig. Tuurlijk. Ja, maar ja. de een aan het begin en de andere een beetje aan het eind. Nou... Ja, ja, ja, fantastisch. En sinds die tijd is de betrekking misschien ook verbeterd... sinds dat CD-project. Ze, ze doen ook steeds een, een gezamenlijk concert nu ja. ook. Dat was oh, vroeger okay, ook ja. geen sprake. Van. Eén keer per jaar, Voorbond. Ja. Ja. Ja. En G, wat gaan jullie zometeen nog meer uh, spelen voor ons? Uh, wij gaan spelen... Uh, de grote vrontjelijke Jozef en Sint Cecilia. Die vind ik zelf de allermooiste. Uh, zal ik je vertellen wat het over gaat? Ja. Dat gaat over... Weet je, ik heb uh, de afgelopen vijf jaar... alleen maar met blaasorkesten gespeeld... En, je ziet bij het eerste orkest, op de allereerste repetitie waar ik kwam... zag ik twee geestelijk gehandicapten mannen. En die leefden zo met die muziek mee. En toen, dit is twaalf jaar geleden. Ik heb al steeds, toen denk ik, ik wil een lied daarover schrijven. Maar dat lied, dat kwam niet goed. En vijf jaar geleden heb ik dit lied geschreven. Ik heb er een man en een vrouw voor gemaakt. Want je ziet dat in heel Nederland. Die muziek trekt, ja, er is iets ontroerend aan die muziek wat geestelijk handicapte mensen aantrekt. Je ziet het bij concerten, bij repetities. Heel vaak bij repetities komen er mensen... die zetten elke repetitie daar. Mm. En dat vind ik zelf de mooiste. En we spelen een liedje op het voorjaar, het voorjaar... en tot slot uh, Maastricht, het loflied op Maastricht. Oké, okay, goed. Wow. Nou, dat uh, horen we zo meteen ja, uh, graag. Uh, we gaan even naar uh, Jeroen Wilaert. Ja, Mieke. Ik hoor de, de, de geluiden, die komen hier al door de, door de, door de ramen naar binnen... Um, zie jij al iets komen? Nee, nee. nee maar ik zie wel uh, iets klaarzitten. Over die harmonieën gesproken. Oh. Even in aansluiting op G. Dat is toch inderdaad wel heel erg ontroerend, hartverwarmend Limburg. Hier zitten ze al. De harmonie Sint-Michel die straks die Royal Entrance gaan spelen. Bij een plantsoentje met... Ook weer even in aansluiting op Geer Reinders... waar een uh, standbeeld staat van een man en een vrouw... inderdaad, man en een vrouw, dwarsfluit spelen. Dat is het monument voor de muziek. En daar staat de taal van Torn is muziek. Muziek is in Torn de taal van alle tijden. In dit monument is dan een eerbetoon aan allen... die de schoonheid van de muziekkens van Torn... van generatie op generatie hebben ontwikkeld en doorgegeven. In die traditie treedt de koningin zometeen aan het begin van de Waterstraat... onder de bomen bij de fluitspelers binnen. Uh, hier staat al redelijk veel publiek, maar ik heb net even door toren heen gewandeld. En ik heb zo mijn ervaring in het meelopen met het hof. Ja. Uh, Wemeldingen, woudrichem... Bastens vol met mensen. Ook uh, een keer in Zeewolde. Het uh, uh, was ook in trossen, tijd, weet ik nog. Stort regende daar. En er stond een kinderkoor helemaal te verkleumen in die regens. Hier is het dus hartstikke zonnig. Dat prachtige, uh, traditioneel goed bewaard gebleven Witte Dorp... blaakt echt onder die zon. Maar ja, er zijn lege plekken achter de hekken. Ik weet niet of dat licht aan het uh, uh, vrijwel, vrijwel onmogelijk uh, te bereiken uh, van Torn. Uh, dus dat is speculatief. Ik denk niet dat het erg veel te maken heeft met dat Limburgse. Want ik las gisteravond in de Limburger... dat de Limburgers echt wel van een feestje houden. Maar dan moet, stond er tussen haakjes onibiedig gezegd... het feestvarken wel aanwezig zijn. Nou, ze is er over een half uur en dan kijken we of het torn ook echt uit de huizen komt en die lege plekken achter de hekken zal opvullen. Okay. In ieder geval zal het hier klinken van al dat schitterende koper. Mieke. Oké, okay. Mark Hamer, waar loop jij? Ik sta op dit moment in de Hoogstraat. En dat beeld wat Jeroen net schetste, van dat het niet helemaal, eh, niet helemaal vol staat. Dat, ja, dat kan ik wel onderschrijven. Uh, daar straks een stukje eigenlijk bij je, waar jullie zitten, daar voor de deur. Nou, daar staat het maar één rij dik, waar ik nu sta in de Hoogstraat. Waar je uh, normaal gesproken hier uh, de terrasjes hebt. waar de mensen lekker uh, in het zonnetje kunnen zitten. Uh, daar is het wel wat drukker hoor. Daar zie je drie, vier rijen dik uh, de mensen staan. En de prinsessen worden ook allemaal uh, vriendelijk uh, begroet. Hangt hier, uh, in een winkel hangt er een grote poster. Hallo prinses Maxima, kijk eens. Gezellig, in toren, volgende week weer. En uh, volgens mij staan hier ook wat uh, gezellige Limburgse dames vooraan. Nee, ik kom uit Katwijk. Zo. Oh, ja. Wij zijn wel eens. Wie is er, uh, uit Katwijk helemaal gekomen hier natuurlijk. Ja. En u staat vooraan aan het dranghek. Ja, zeker. En die plek laat u niet meer los. Ik laat hem niet meer los. Hoe laat was u hier? Uh, uh, voor um, zes uur. Zes uur hier? Ja. Op deze plek? Ja. ja. Ik denk, ik moet wel een goed plekje hebben. En jaarlijks doet u dit... Uh, nee hoor, ik heb hier ook zo'n huisje in torren. Aha. Ah. Oh, yeah. <laughs> Daar. Niet. U niet? Nee, nee. ik niet. Maar waar, waar, waar verheugt u zich nou het meest om? Uh, ja, op de mannelijke... <laughs> de prinsen? Ja. ja. Oké, okay. de meesten zijn bezit, toch? Ja, maakt toch niet uit. Okay. <laughs> toch? Ja, ik hoor het oh, u zeggen. Ja, nou, dan. <laughs> nou, nog een ruim een half uurtje en dan staan ze hier, hè? Ja. Hè? Okay. We gaan erop wachten. Okay, Oké, okay, Mark, we horen je straks. Ja, volgens mij zijn alle prinsen bezet, hoor. Uh, beveiliging, dat is ook zo'n punt. Na Apeldoorn is die flink aangescherpt. Dit jaar staan 1300 politieagenten paraat voor het geval dat. Om ons bij te praten over de gedane maatregelen en ons een kijkje in de keuken te bieden... praten we met Bert Graaf, hij is directeur van beveiligingsbedrijf Delta Safe... dat samen met de politie vorig jaar in Middelburg verantwoordelijk was... voor de veiligheid van de Oranjes op 30 april. Goedemorgen. Graaf. Goedemorgen, ja, wij zitten hier in de binnenste van vier zogeheten beveiligingsringen. Het dorp lijkt vrijwel hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Is dat nou terecht? Of het terecht is, uh, dat weet ik niet. Die risicoanalyse die, die maakt de politie, die maakt justitie. Maar uh, het is wel heel erg zinvol en het is heel erg nuttig om, om, uh, om, uh, om, dat, om dat te doen. Omdat je zo toch uh, beheerst wat er, uh, wat er je dorp of je stad inkomt. Dus uh, ik, volgens mij is het, is het de enige manier. Ja, en was dat vorig jaar ook zo dat er vier ringen waren? Ja, wij hebben vorig jaar een, een gelijkwaardig systeem uh, gehanteerd. Uh, inderdaad met een aantal ringen, uh, uh, en de binnenste ring is dan uh, daadwerkelijk waar de kodiën uh, loopt en is en met mensen contact heeft. En zo uh, verschuift dat langzaam naar buiten en ook uh, en, uh, de, de, de graad van een beveiliging is dan naarmate de ringen uh, uh, verder zijn is, is het minder ja, ja. en uh, wat uw, uw bedrijf werkt samen met de politie begreep ik ja bij dit soort grootschalige evenementen ontkom je er niet aan en dat is ook heel goed dat je heel nauw samenwerkt met met justitie en, en politie uh, dat is echt een, een, een, een, een, een karwei wat je wat je ons gevoel samen doet ja dat kan, die politie kan dat niet alleen af nou, ik denk dat de politie capabel genoeg is om dat alleen te kunnen... ...maar er zijn een heleboel praktische dingen die, die, waar wij denk ik beter toe in staat zijn. Omdat wij, het makkelijker is om, om ons in te huren voor, voor bepaalde uren. Wij zijn wat, wat flexibeler in onze, in onze inzet. En um, je moet ook nagaan dat je soms vier, drie, vier dagen voordat het daadwerkelijk koningendag is... ...dat je ook op de locatie al bent. Nou, als je dan een heleboel agenten en, en andere mensen op moet gaan roepen... ...dat, dat geeft een enorme belasting op zo'n dienst. Dus dat besteden ze dan uit aan, aan particulier beveiligers... ...of in dit geval, heb ik begrepen, misschien zelfs militairen in het Limburgse. Dat was bij ons dan niet. Ja. Maar uh, dat, dat wordt door derden gedaan, ja. Ja, want toen ik hier gisteravond uh, aankwam... ...stuit ik op een militaire voertuig met twee ja. heren in camouflage... Uh, Kostuum. Ja, blijkbaar hebben ze in, Middelburg voor de optie, of in Limburg sorry, voor de optie gekozen om een om, uh, gedeelte van de werkzaamheden door, door militairen te doen. Ja. Dat hebben we hebben in Middelburg vorig jaar hebben ze daar niet voor gekozen. Toen uh, hebben ze ons bedrijf ingehuurd om uh, alle werkzaamheden daaromheen uh, te doen. En, uh, en samen te coördineren met politie en uiteraard ook de gemeente die daar een hele grote rol in speelt. En, en die bomchecks, daar had Jeroen Wielaert het over. Wat, wat, wat gebeurt er dan nog? Uh, wordt een uur voordat die familie komt, worden de mensen nog gecontroleerd? Houdt u mensen dan met afwijkend gedrag in de gaten? Nou, wij houden dan op dat moment niemand meer in de gaten. Want je moet het eigenlijk zo zien dat uh, kortstondig voordat de koning komt... de politie eigenlijk bijna geheel de regie overneemt. En uh, dan uh, zijn wij alleen bij het randgebeuren, randgebeuren betrokken. En uh, wat een bomcheck exact inhoudt, uh, kan ik u niet vertellen. Maar ik weet wel dat ze een aantal keren langs de route en een aantal gebouwen en langs de route gewoon en met een team van mensen naar binnen gaan. Om daar te kijken of er, uh, of er inderdaad, om, om daar een bomcheck te doen. Ja, maar, en dat meneer, gebeurt uh... een dag ervoor, en dat gebeurt uh, de ochtends en dat gebeurt, nou dat, dat, daar hebben ze een draaiboek voor ja, dat, dat, dat is logisch natuurlijk. Maar waarom kan u daar niet zoveel over vertellen over zo'n bomcheck? Zit daar iets heel speciaals, geheims bij? Nou, ook, ook ik ben natuurlijk gehouden aan enige vorm van, uh, van discretie. En, en, en, en, en ik kan niet tot in detail ingaan wat de politie nu doet in haar, uh, met haar bomcheck. Want dat is informatie die de politie moet geven. Ja, dat snap ik. Nee, wat mij altijd fascineert bij zoveel beveiliging, eh, wat ook angst deels suggereert. Hoe is men voorbereid op het onverwachte? Goed. Er worden van tevoren eindeloze draaiboeken doorgenomen. Er zijn hele commando-structuren die, die van tevoren getest worden, die opgezet worden. Uh, vluchtroutes worden uit en daarna van tevoren besproken en, en, en meegeoefend. Uh, um, daar zitten... Over het algemeen weinig verrassing in. En het is ook nog zo dat er over het algemeen mensen in de regie zitten... van zo'n zo zo evenement... Die, die ervaring hebben met grootschalige optredens. Dus mijn ervaring was... Uh, zittende in het, in het commandocentrum uh, vorig jaar... is dat iedereen uh, heel goed weet waar, waar ze mee bezig zijn. Dus uh, uh, daar maakten maakte wij ons eigenlijk niet zo'n zorg om. Nou, dat is een, een geruststellende gedachte. Eh... Uh, Hartelijk dank. We spraken met Bert Graaf. Hij is directeur van beveiligingsbedrijf Delta 7. Het ging over de veiligheidsmaatregelen van Koninginendag. We gaan naar Jeroen. Ja, hè? Ja, dus, Jeroen, ze is er. Hè? Ze is er. Ja, de helik geland. helikopter die kwam zojuist over en is geland bij de grote heggen. En om even door te gaan op die beveiligingsmaatregelen... zijn wij straks langs gereden, langs die grote heggen. En er stonden inderdaad al drie grote brandweerwagens klaar voor het geval dat. Nou, er is helemaal niets aan de hand. Het enige vuur wat hier uh, moet oplaaien is uh, oranje vuur, zal ik maar zeggen. Terwijl ik kijk uh, naar de mannen van de Harmonie... die nu even in het plantsoentje staan. En zometeen komt hier dus de protestantse familie op Roomse grond in Torren. Dat overigens eigenlijk al van zichzelf een soort vesting was... ommuurd gebied, een im Gebied. Ooit gesticht door Ans Fried. Man die hier aan de voet stond van die prachtige abdij. Wat dat betreft, eh, al, die, al die, die, die witte muren, de bomen, die abdij, die Romeinse abdij. Het past wel weer helemaal in eh, de promotietocht die dat elk jaar toch ook weer is. Wemeldingen herinner ik me, van het Het gaat dan allemaal langs een soort Holland dat we bijna vergeten zijn. Oud-Holland zoekt de koningin op. Koningin die met haar familie, zoals eh, Maxime Verhagen, de minister van de Economische Zaken laatste zei, een sterk merk vertegenwoordigt. Het product koninklijke familie. Er zit heel veel van dat soort eh, promotie en eh, PR aspecten aan. En dat zal straks ook wel weer blijken als de koningin langs uh, de stoet gaat, de, de, langs allerlei uh, kleine ensembles uh, gaat... valkeniers, de stiftdames van toren, oude ambachten. Ja. Allemaal dingen die we al lang vergeten waren... en die dan toch nog weer blijken te bestaan. Hey, Jeroen, ja, is, is iedereen, uh, de, je zegt uh, de, de koningin is er... maar de, de, ik begreep dat de voltallige uh, koninklijke uh, familie aanwezig is... of in ieder geval alle kinderen van... Uh, Pieter en Margriet en alle haar eigen zoons met aanhang. Zijn die er ook allemaal aangekomen? Nou, ik was een helikopter van een dergelijke omvang dat ik denk dat uh, ze er allemaal zijn. Inclusief, okay. dus inclusief Prins Willem-Alexander en Maxima, die volgens ja. mij toch nog wel wat roomsbloed ook heeft hier. Ja, dat is er gewoon ja, heel, allemaal, heel heerlijk allemaal. <laughs> Goed. Ja, allemaal nou. Ja. En daar is de burgemeester ook, meneer Strauss. Zal ik hij eens even, meneer Strauss? Goedemorgen. Ik, ik heb het al even gezegd net um, en um, collega Mark Hamer bevestigt het. Het is nog niet helemaal vol in Torn. Ja, ik, ik kom van de andere kant. Ik heb het niet gezien. Dus ja. ik kan dat niet bevestigen. Maar het, uh, het zou kunnen. Ik heb gezegd dat dat mogelijk heel speculatief, door uh, de beveiliging, uh, dat uh, Toren zo wat een onneembare vesting is, maar dat valt wel mee, of niet? Ja, dat, dat laatste, de, dat valt zeker mee, dus iedereen kan er soepel in komen. Maar wat beweegredenen zijn voor mensen om al of niet te komen, daar kan, uh, kan ik niks over zeggen. Het is zo mooi weer, en de blaasmuziek die staat klaar? Nee, nee, nou ja, het is wel gisteravond in flinke onweer, dus het kan ja. zijn dat mensen gisteravond gezegd hebben dat het zo slecht weer zou zijn, dan komen we niet. Maar ja, ik zou het uh, een enquête moeten laten doen uh, door Maurice de Hond of zo, om daar <laughs> Ja, daar hebben we het net over gehad. Ja. Over de dwingende vragen van Maurice de Hond. Maar wij zien het hier gewoon op straat. Ja. Enig vergelijk kan ik wel maken, want ik ben hier vaker op dit soort koninginnendagen geweest. Uh, misschien als ze straks er werkelijk is, dat ze dan uit hun huizen komen. Hè? Dat, dat zou allemaal zomaar kunnen. Dus we, we gaan het zien. Uh, maar ik hoop wel ook dat hier en ook in Weert, zo zometeen dat, uh, uh, dat er uh, genoeg mensen zijn die ja, laten blijken dat ze het heel fijn vinden dat Hare Majesteit haar verjaardag hier viert. Het is vrij zelden hè, dat ze op Limburgse grond komt. Nee, toch wel Voor het eerst in zeven jaar op ja, ja. Koningin Op Koningin de ja. Nou ja, goed, we moeten dat verdelen tussen twaalf provincies. Dus je bent maar één keer in de twaalf jaar aan de beurt. Normaal gesproken Speelt voor u dat, dat het toch een protestants georiënteerde familie is... die hier op Roopse grond uh, straks een rondwandeling maakt? Nee, absoluut niet. Nee, op, nee, op geen enkele manier. Nee. Kennen we niet meer dat soort sentimenten? Nee, nee dat, dat geloof ik niet. Nee. Ik zeg er in mijn toespraak iets over zometeen. Dus ik denk eerder dat er een... Uh, technologisch... Wat dan? Nou ja, dat, dat uh, het Koningshuis in toenemende mate... Uh, bijdraagt aan, aan het wijgevoel van Nederland. Dus dat het een, um, een van de pijlers uh, van onze identiteit is. Belangrijk is dat, ongeacht religie dus. Ja, dat staat daar helemaal los van. Ja. En wat ik net ook al zei, uh, sterk merk, dat koningshuis, komt hier dus in toren, langs al die mooie traditionele historische muurtjes. Het is ook wel toch uh, voor toerisme heel belangrijk. Ja, zeker. ja. Uh, En dat merkten wij de laatste maanden al. Uh, bijna elke dag is er veel volk. En ik hoop dat dat zo aanhoudt, dat niet alleen voor Torn, maar voor Midden-Limburg en voor heel Zuidoost-Nederland. Dus dat, en dat het ook leidt dat mensen zeggen, hey, hier wil ik ook komen wonen of hier wil ik komen werken, hier wil ik mijn bedrijf vestigen. Dat zijn allemaal de neveneffecten die wij ook met deze dag willen bereiken. Die koningin zorgt voor een eye-opener in Goed-Limburg. Uh, ja, de ogen gewoon open. De ogen gaan op. Ja, dat is het dan, ja. Beetje nerveus meer? Je... Nee, dat valt heel erg mee. Goede generalen gaat gisteren. En ze zijn er, hè? Ik heb het gezien. Ja, ze zijn allemaal geland. Tussen... Allemaal, hè? Ja. ja, iedereen is er. Ja. Ook Willem-Alexander en Maxima? Ja, ja, ja dat, die zijn er. Die zouden gisteravond terugkomen. Dus, uh... Gisteren Westminster, Abbey en nou Torren. Ja. U weet wel wat mooier is. Uh, het zijn uh, twee vergelijkbare grootheden, ja. <laughs> ja. Zo is het. Ja. Nou, dat is, uh... okay, dat is een mooie punt. Jeroen, zie je eigenlijk die koningin nu of is ze uh, ergens... Nee, ze is nog in de Grote Heggen. Ja. En dat is hier 200 meter vandaan. En dan lopen ze hier zo aan... Uh, de, in de Waterstraat lopen ze toren binnen... bij het monument van de twee dwarspluitspelers. En de Harmonie, die nu nog keurig in zwart... een beetje met elkaar staan te babbelen. Maar okay. straks oh, okay. wordt het ja. bladmuziek ja. Kees. Oké, okay. tot zo. Ja, aan tafel zit ook nog uh, Rijnilders uh, van Ditshuizen. Het is prachtig weer, even Koninginnendag. Uh, wat zal ze aan hebben? Wat denkt u? Ja, geen idee. Nee, ja, goed kijk, de Koningin heeft natuurlijk een eigen stijl. Dat weten we wel. Die heeft altijd dezelfde soort kleding aan. Die gaat niet met modische fratsen mee. Dus nee. dat is heel. Dat is haar herkenbaarheid en ook de stabiliteit van haar. Dus dat heeft wel wat. En de andere, ja, dat weet ik niet. Ik hoop inderdaad dat ze zo verstandig zijn om een wat platte schoenen aan te trekken. Want je loopt met ha aan haaldhakken loopt je te wankelen. En val je misschien, want dan ga je tussen die steentjes. Dat, dat is echt niet op te lopen. Ja. Waarom zou ze gekozen hebben voor Limburg dit jaar? Omdat gewoon al aan de die beurt steen, was. Hè? Ja, je moet het goed verdelen over alle, land, over alle provincies. Maar ze komt natuurlijk niet alleen met Koninginnedag naar Limburg. Of naar een andere provincie. Maar ook met strekenbezoekers is het natuurlijk voortdurend onderweg. En ja. de andere Oranjes ook. Dus het is zo kaarig wordt men niet bedeeld. Ja. Hoe gaat dat eigenlijk? Wordt ze dan uh, wordt ze uitgenodigd? Gaan, uh, hoe, gaan nou burgemeesters ja. hun... Horen uh, daar die, de helikopters? Ja. Maar ook hier langs, eh, langs vliegen. Ja. En hoe, hoe gaat dat? Nou ja, het zijn ook vaak oranje verenigingen of dorpen of steden die denken... nou, wij zouden de koningin wel eens willen hebben. Dus die ja? doen er een aanzoek, zeg maar. En dan krijgen ze dat misschien toegewezen. En dan wordt er ander, bijvoorbeeld dat was bij Makkum, die wilde heel graag. En, maar dan moet er nog een plaats in de buurt, want, je kan, want de ene is te weinig. Dus dan, toen werd toen Vraneker erbij gevraagd. Dus het is vaak een soort combinatie van twee plaatsen... Die, waarvan de een wil en de ander misschien minder. Maar goed, hupsakee. Dat doen ze dan prima... Ja, maar wie, wie beslist eigenlijk uiteindelijk? Doet ze dat echt zelf of op, op nou, advies van... Ja, ze heeft natuurlijk elke provincie een kamer hier. Dat is natuurlijk de, de lokale of de provinciale raadgever. Mm -hmm. En natuurlijk ook op de kaart kijkend, hoeveel jaar zit ik hier, hoelang, waar ben ik allemaal geweest. Dus er wordt gewoon heel functioneel over nagedacht. En is, hoe zijn die plaatsen, zijn die geschikt, stralen die uit, enzovoort, enzovoort. Nou ja, nou ja en groot of klein? En dit is ja, altijd een uh... combinatie van groot en klein. Hè. Nee, toevallig ja. vandaag twee steden, want Torn is wel een stad. Hè. Dat moeten we wel even bedenken. Maar wel klein. Dorp. Ja, maar het is een stad. Ja. En Weert straks, dat is een echte stad. Dat is een echte stad. Ja. En het is niet zo uh, dat ze twee steden neemt op een dag. De ene provincie, uh, smorgens en een uurtje later een andere provincie. Nee, dat doet ze. Volgens mij heeft ze nog niet gedaan. Ja, nee. Maar wat trouwens, dus die beveiliging, als ik daar wat over mag ja, zeggen. Want uh, We denken allemaal die terrorisme, wat allemaal nieuw en wat vreselijk is, allemaal sinds kort. Maar honderd jaar geleden bedacht ik me net. Ja. Toen was er ook een enorme golf van aanslagen op koningen die vermoord werden. Dat is wel even andere koek. Het is de tsaar, dan Sissy van Oostenrijk. Dat is wel vermoord. gezellig, hè? Ja. ja, maar ik bedoel, we doen nu allemaal van. Mm. Allemaal die angst houden we allemaal van een enorm terrorisme. Dit is het totaal nieuws van de moderne tijd. Dat is maar dat helemaal was, niet nieuw. Dat is helemaal niet nieuw, dat is al even zo. En toen, vooral honderd jaar geleden, toen was er enorm veel. En toen werd bij een huwelijk in Spanje, in Madrid. Van de koning van Spanje en zijn bruid... die maakten zo'n tour als gisteren. De, de, de Duke nou in Cambridge, mm. met zijn vrouw. Uh, werd daar een bom gegooid. En die oh. waren helemaal bebloed. En er waren tientallen doden. Gelukkig het paar niet. Dus als je nagaat. Wij doen heel erg dingen van, oh, wat een toestand hier. Maar wat er toen was, is veel aardig. Met andere woorden, het is zo'n nare tijd. Dat valt eigenlijk best dat mee. Dat wil ik eigenlijk zeggen. We moeten alles in de historie zien. Een beetje. Ja, alleen hadden ze toen nog niet zo van die veiligheidsringen eromheen. Nee. Nou, dat was dat, dat is wel absoluut waar wat, wat, je, wat je zegt. Maar het is natuurlijk wel zo dat in Nederland men al heel lang dacht... dat het kon, dat er zoiets als wat twee jaar geleden gebeurde. Het was twee jaar geleden. Dat dat was onmogelijk. Ja. Uh, dus dat, nee, is dat is natuurlijk maar... wel... Toch wel licht traumatisch geweest, omdat het nou zo'n feest was. En sowieso het Nederlands Koningshuis dat altijd op de fiets zat. Het imago, het idee van we hebben dat allemaal niet nodig. En politici hadden dat ook heel lang. En dat is natuurlijk wel een beetje verstoord. Dus het idee, dat, dat, dat anarchisme uit de 19e eeuw, dat klopt allemaal. Maar in Nederland had men daar toch niet meer helemaal rekening mee gehouden. En is denk ik nog iets, uh, wat, een ander puntje, wat een beetje. In, boven de tafel hangt de hele tijd als het over gaat... waarom is Limburg gekozen? Oh. En dan wordt er gezegd als protestants Rooms. Maar volgens mij ligt eronder bij de vragen... en misschien ook bij de antwoorden toch iets van... Ja, uh, een groot deel van de Limburgers stemt op een partij... die niet als heel koningsgezind uh, uh, bekend bokstaat, staat, namelijk ja. de PVV. En uh, uh, dus dit is zoiets waarom heeft de koningin nu voor Limburg gekozen? Dat zal ongetwijfeld zijn omdat het op de, op de, op de rol stond. Maar er hangt toch iets in die vragen wat, uh, denk ik, uh, een beetje onuitgesproken nou, blijft. Het, het komt goed uit, zullen we maar zeggen. Nou, ja. Maar leg dat eens dat uit, want het is een, uh, opeens een politiek element... Uh, zo vroeg op de ochtend hier op tafel gegooid. Nou, ik, ik, ik, ik weet niet in welke mate het een rol speelt. Maar laten we zeggen, ik proef het ook in de vragen. En het, uh, en het is nee. natuurlijk waar dat, dat er een... een uh, we hadden net over de toen soms dat het Koningshuis heel populair is en verbinding staat... en soms dat het een soort schietschijf wordt, voor uh, niet een letterlijke schietschijf... Nee. maar een, een symbool voor uh, de afstand en geldverspillingen en al die dingen. En uh, nou ja, het is waar dat de PVV uh, in Limburg zeer uh, gewonnen heeft. En de laatste verkiezingen de grootste partij werd als enige provincie. En, uh, maar nou, dus zou, zou je ook om in de reden te vallen zou kunnen zeggen... Uh, de, uh, Limburg is een beetje van de PVV, van Geert Wilders. Dat is uit de laatste verkiezingsuitslagen in Noord-Limburg, ja. ja. En, en we, daar zitten we toch min of meer. dat de koningin denkt, jij denkt, jij denkt wel dat het van jou is. Maar ik ga het weer terugwinnen vandaag. Nou, kijk, wat net gezegd werd. Er is, er is natuurlijk altijd het merk. Er is altijd, kijk, het is, als men toch gaat, probeert men er ook de boter uit te braden. Dus het probeert ook met betekenissen. Het band met het volk. Men probeert ook een statement te maken. Dus ik zeg niet dat dat absoluut het doel is. Want het zou allemaal overinterpretatie zijn. Ja. Maar het zou ook heel raar zijn als er niet aan gedacht is. Ja. Dat, zou, dat zou ook heel vreemd zijn. Ja, We gaan nog even naar de, de geschiedenis. Want dat gebied dat wij nu kennen als toorn... en waar de koningin dus op bezoek is... kende in de tiende eeuw maar weinig bewoning. Het grootste gedeelte lag er verlaten bij. Met woeste gronden, moerassen, heidevelden en bossen. En toen die landbouwmethode verbeterde... toen kon die bevolking groeien. En er werd net al even door uh, Jeroen Wielaert gezegd... Uh, omstreeks uh, 990 werd ze op enige afstand uh, van de Maas door graaf Ansfried een klooster uh, gesticht. En kwam die ontwikkeling van toornen in een stroomversnelling. Daar willen we toch nog even hebben over die geschiedenis met stadshistoricus uh, Tony uh, Joossen. Um, u zat net al een beetje te... Een beetje dicht bij de microfoon? Ja. U zat net al een beetje te... te nee te schudden toen Bas Heijnen het over had over Limburg. Nou, een beetje prikkelend. Mag uh, prikkelend. Ja, wou u daar nog iets op zeggen voordat we naar de Portugese stratenmakers gaan? Nee, persoonlijk ben ik niet zo uh, politiek geëngageerd. Nou, maar ik vind deze vragen op deze feestdag helemaal niet zo niet relevant. Zo nou, en uh, ook het uh, verschil protestantisme en katholicisme... dat heeft helemaal niets te maken vandaag. Nee. Vind en ik wil er even op wijzen, als we toch over historie ja, bezig zijn... Ja. dat uh, Willem van Oranje katholiek is opgevoerd. Zou ja, en, uh, dat meer, die, ja. We weten helemaal niet meer, we weten ah, ja. helemaal niet meer. dat hij ook zijn oudste zoon... Philips Willem katholiek is zo geweest. geweest. Ja. En ook Prins van Oranje is geweest, tot 1619 toen hij overleed. Maar goed, dan, dan nu even naar de straten van Toren. want uh, we hebben er net al over gesproken, die straten in verband met de platte schoenen van, uh, van de koninklijke familie, maar ik begreep dat ze recent nog onder handen zijn genomen door Portugese stratenmakers, klopt dat? Dat is leuk. Ja, de afgelopen twee weken, u bent niet ja. hier geweest, ja, maar uh, ja, op de hoogstraat ja, hebben we je je iets aangeraakt, ja. nou, ja, nou, uh, Zo raar is het niet uitgesproken, dat je erbij wordt, bent. terwijl het wel een rol speelt. Ja. Dat vind het heel flauw, omdat Nee hoor, doen. maar We komen er zeker nog, we komen op, er nog op, terug. op terug. Maar we, nu eerst naar ja. de straatjes. De, die, die, moesten ze dan opnieuw gelegd worden, die straatjes? Meneer Joze? Op de Hoogstraat hebben we Jeux de Boer kunnen spelen. Het uh, is even weggehaald, de, de Maaskeien. Oh. En even opnieuw. Sommige plekken moesten gecorrigeerd worden. Er waren iets te veel putten. Ja, maar het interessante is natuurlijk... waarom Portugezen kunnen die zo goed ongelijk een straat aanleggen? Ja, of, want dat ben, is het namelijk hier. Massaal. Iets, iets meer. We hebben zelf lokale vakmensen die dat doen. Want je ja. hebt al gezien dat er overal symbolieke patronen in zitten. Ja. Dus je moet duidelijk letten welke steen je waar legt. Ja, maar die patronen... grote straten die konden door een groep. Uh, stratenmakers. Oh ja, maar ja. U, u, u stipt iets aan wat ik wel gezien had, maar niet wist wat het betekende. En dat kan u uitleggen, die symboliek in die straat? Nou, de, op het plein aan het huis waar we hier zitten, midden voor het ex-gemeentehuis, ja. uh, ligt een grote adelaar, de Rijksadelaar. Niet, dit was een Duitse enclave, zeg maar, oh. het landje van Thorn, In het heilige Roopse Rijk. Ja. Uh, dat bestond niet alleen uit Thorn, maar zes dorpen eromheen. En we vergeten soms dat uh, andere eigendommen ook heel bekend waren. Bijvoorbeeld de baronie van Breda. Ja. Heel wat dorpen daarvan waren hier, uh, betaalden hier zeg maar, ja. hun tienden uit de verpachtingen. Ik zei net, er is hier ro om, rond 990 is er een klooster uh, gesticht. Ja. Dat was eigenlijk het begin van Toorn. Ja, we nemen aan. Er is een akte van 992 ja. om precies te zijn. Maar uh, waarschijnlijk is dat een vervalsing uit uh, de 13e eeuw. Men heeft een papier nodig gehad om bepaalde ja. eigendomsrechten te bevestigen. En waarom werd dat juist hier gesticht? Is dat ook, uh, ja, heeft deze plaats was leeg. Oh. Ansvriet oh, okay. was, ja, was een rijk man. Want uh, ontzettend veel uh, gebieden in de Nederlanden uh, verspreid. Van uh, Holland tot Friesland. Uh, die hij aan had. Ja. En hij was uh, een hulpje van de keizer op hoog niveau. Ja, de trigger van Otto I. En uh, als dank voor zijn goede werkzaamheden... heeft hem altijd goed in leven gehouden, laten we zeggen. Uh, en de tweede en de derde. Uh, heeft hij dit gebied gekregen, wat eigenlijk kaal was. Torna in het oude Germaans zou betekenen trokkene heuwen. Okay. Dorre hoogte. Ja. Ja, je, je, er zijn meer eruit maar ik hou van deze. Ja, ja. Jeroen Wieland had het dus straks even over uh, stift... Dames. Een ja. fascinerend woord, maar uh, wat moeten wij ons hebben voorstellen? Okay. Stift, dames. We begonnen bij de klooster, met de regels van Benedictus. Stift. Het, het was hier, ik zei net, de Duitse enclave. Ja. Men sprak hier veel Duits. Uh, stift komt van stiftung, stichting. Ah. En als u dat afkort, stift. Oh. En, en, en daar gaan we nu straks ook, geloof ik, iets van, uh, van zien. Hè? Vergelijkbaar met vroeger, een stukje terug in de historie beginnen. Ja, ik hoop. Uh, Ah, hier komen we al bij de Waterstraat ja. in de beelden. En daar zit de kerkelijke ja. harmonie al. Daar. Ja, Maar ik begreep dat, die, eh, dat er ook nog vijf van die stiftdames... afkomstig zijn uit het geslacht van ja. de familie Nassau. Ja, dat nou, had ja. ik nou net eh, even is, bij ja, ja. Zelfs, ja. Eh, Nassau, toen ik even over dat ja. had, we hebben ook vijf dames hier gehad eh, van Nassau. Ja. Uit, eh, Nassau is een groot gebied eh, aan de andere kant van Koblenz. En daar eh, elk dorpje gaf zo de naam aan een bepaalde tak... En de Nassau, Beilstein, Ziegen en Hademar zijn bijvoorbeeld katholiek geweest. Ja, en uh, ik begreep, daar hebben we het net al even over gehad... Hè, dat, die witte, dat, dat witte van die huisjes dat komt omdat ze dus overgeverfd werden. En dat, die Franse tijd was gewoon heel zwaar. Die, die, die Fransen ja. hebben hier een enorm huis gehouden hier in toren. Ja. Nou, enorm huis gehouden. In ieder geval, de, ze waren tegen de adel. Ja. Dat is, uh, we kennen allemaal het, het spel met de guillotine. En de religie was nou ook niet de uh, eerste keus... Dus de dames hebben van de abdis de opdracht gekregen... ga naar huis of naar Essen. Ja. In Essen hadden ze ook een stift waar zij ook abdisvoorstel was. In Duitsland. Ja. En uh, daarna is toch een in de armoede vervallen. Ik had haar gemeld, er was geen werkloosheidswet. Nou, dan heb je geen support meer. Uh, zie de bruik te komen. Ja. En, en daar, gelukkig maar, zeggen we nu... Is het van 1800 tot 1900 hier een arm dorp geweest? Ja. Dus en daarom is het zo met... mooi gebleven, natuurlijk. Er zijn geen mensen geweest met centen om alles te verbouwen. Dus wel... we hebben het zo gehouden als het was. Het is heel vaak zo. De mooiste plaatsen die zijn heel lang arm geweest. En ja. daarom is er niet zoveel uh, kapot uh, gemaakt. Ja. Op die kerk wil ik nog even terugkomen. Zijn ja. we, want alles moest afgebroken worden. Alleen die mooie kerk staat er nog. Ja, dat Waarom? Is vaak zo, en hè? dat wat had deze meneer geregeld had. Daar stond net daarnaast stond de parochiekerk. Nu ligt daar een kerkhof. Als u daarover ja, het Ja, precies. De Fransen hebben dus, hij heeft met de Fransen gedeeld om die kerk van de gemeente, de parochiekerk, ja. af te breken en de mooie kerk te laten staan. Hij zei: uh, die geven wij dan aan de commune. Uh, onder nee. het motto: elke oorlog houden op, over vijf jaar zijn ze ja. weer uh, weg. Ja. Maar dat duurde iets langer. Ja. goed, nu is Storm een uh, beschermd uh, stadsgezicht, hè? Inderdaad, sinds 1973. Dus... Ja, dus dat betekent dat er strenge regels zijn, waarschijnlijk? Ja, uh, iemand die dan. Uh, Buitenland woont, kan zich gelukkig prijzen, want daar komt niets voor voor. Het ja. blijft zo als het Hoort, is. Bent u daar een van die gelukkigen? Ja, nou, ik heb een, uh, twee dorpjes verder. Oh, u wou. Ik mag hier een reclame maken voor de ritter, maar dat is ook een prachtig dorp. Oké, okay, goed. Hartelijk, uh, hartelijk dank, uh, Tony Joosten, hoofd van de Stadsgidsen in Torn. We weten nu uh, weer uh, wat meer. Uh, zometeen, dan zijn wij uh, bij u terug. Dan uh, start het uh, bezoek van de koningin uh, officieel. Dan hoort u ook nog weer G. Rijnders, uh, Rijnilders van Ditshuizen... en modejournalist Aynouk Tan. Die komt ook langs. Tot zo. Wakker oude vogels. Vroege Vogels geeft weer zendtijd aan de jeugd. Onze junior reporters gaan een olieramp bestrijden... en plaatsen gierzwaluw nestkasten.